Tweede uur van Goedemorgen Zandvoort gaan wij weer doen. En we gaan een stukje politiek doen met Ralf Enstra. We gaan praten met Alicia Paap Pebbles over het debuutboek Kinderen van Vuur en IJs. En als laatste komen in de studio de voorzitter en de penningmeester van Classic Concert. En we gaan ook praten over de 17e, want er is natuurlijk ook morgen nog een concert met het Tjusinski trio Ralf Enstra, goedemorgen. Ja, goedemorgen Ben.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 Als het goed is, praten wij uh, met Alicia Pebbles of Paap? Klopt, ja. Welk is het? Nou, het is eigenlijk is het Paap, maar mijn <laughs> uh, schrijverspseudoniem is Pebbles. <laughs> Jij en ik hebben daar een discussie over gehad en wij dachten dat het alle twee goed was. Ja, het is in principe ook allebei goed, want mijn derde naam is Pebbles, dus dat kan allebei. <laughs> <laughs> nou, dan zijn we daar in ieder geval uit. Uh, Alicia, je bent 23 jaar en je hebt een boek geschreven. Um, Kinderen van vuur en ijs. Ja. Uh, het is een fantasy recept. Um, en het is ook een, een origineel verhaal. Hè? Uh, het gaat over uh, idens en destins. Uh, vertel eens wat erover. Ja, uh, yeah, uh, nou inderdaad, het is een fantasy. Um, een beetje young adult. dus voor misschien 16 jaar en ouder. Maar ja, als je fantasy leuk vindt dan. ...dan kan je het altijd lezen natuurlijk. Ja. Uh, het gaat inderdaad over Aiden en Destin. Uh, dat zijn twee uh, kinderen, een broer en een zus... ...en ze kennen elkaar niet. Ze wonen ook gescheiden van elkaar. Uh, en op een dag komen ze erachter... ...dat ze zeg maar, niet zijn wie ze denken dat ze zijn. Uh, en uh, komen ze er dus achter dat ze uh, ook krachten hebben. En ja, zodoende. So en er is een man en die, en die wil ze graag helpen... Dat zegt hij dan in ieder geval. Maar ja, is dat wel echt zo? Of uh, mm -hmm. is er wat uh, shady aan de hand met die man? Dat is een beetje, een beetje het verhaal eigenlijk. <lacht> het is uh, het eerste boek van een, uh, een vierdelige serie. Ah, dat was ook uh, een vraag. Wat is je eerste ja, ja. boek? En uh, allereerst, is het spannend om een, om een eerste boek uit te brengen? Zeker. Ik vind het ontzettend spannend. Omdat natuurlijk nu iedereen een kijkje krijgt... en wat er allemaal in mijn hoofd omgaat en zo. <lacht> <laughs> dus het is ontzettend spannend, maar ik vind het ook wel ontzettend leuk. Hey, hoe, hoe kom je uh, op het idee om te schrijven? Uh, weet ik niet. Ik ben altijd een, een dagdromer geweest, al vanaf kleins af aan. En dat is gewoon altijd zo gebleven eigenlijk. En ja, toen ik heel jong was, begon ik eigenlijk al met dit verhaal een beetje... Uh, in elkaar zetten en alles. En ik heb al pogingen gedaan om het te schrijven. Maar ja, als je klein bent, dan kan je natuurlijk helemaal niet zo goed schrijven. Nee. Maar met die jaren oefenen en zo ben ik uiteindelijk nou ja, goed genoeg voor, geworden om er een boek van te krijgen. Zeg maar echt, echt wel redelijk goed boek uit te krijgen. Dus ja, zodoende eigenlijk. Beetje. Dus uh, van dagdromen naar uh, fantasy uh, schrijven? Van dagdromen naar fantasy schrijven, ja. Maar ja, je, je, je kopte gelijk achteraan dat het uh, een, een boek 1 is van een vierdelige serie. Dus dat, je bent ja. eigenlijk wel verplicht, nu je dit gezegd hebt, om uh, nog drie boeken te schrijven. Of zat, al, zat het al een beetje in je hoofd? Oh, die staat al zeker in mijn hoofd. Ik heb er zelfs al twee geschreven van de... Oh. Van de ja, ja, dus ik heb eigenlijk al drie van de vier boeken al af. Wel, Die zijn nog wel in het Engels, dus die moet ik nog wel vertalen naar het Nederlands. Maar uh, ja, de enige die ik me hoef te schrijven is die vierde eigenlijk. Ja, waarom, waarom schrijf je dan niet in het Engels? Uh, ja, ik weet niet. Het is een taal die me gewoon heel erg uh, ligt en heel erg natuurlijk uh, voor mij is. En ik vind het ook heel fijn... Om in het Engels met woorden te spelen. Dus het, ja, het komt er gewoon heel erg natuurlijk zo uit. Ja, ik, ik, uh, ik, ik begrijp hem. Maar mm -hmm. ga je hem zelf vertalen of, of neem je daar ja. een vertaler voor? Nee, dat doe ik zelf ook. Ah, okay. dus deze heb ik ook zelf vertaald. Deze was uh, eigenlijk ook in het Engels. Maar die heb ik uh, de afgelopen paar maanden naar het Nederlands vertaald. Dus heb je eigenlijk dubbel werk. Je schrijft in het eigenlijk Engels. Eigenlijk wel. <laughs> ja. hey, de, ik... het, het eerste boek uh, is uit. Heb ja. je al uh, uh, reacties gehad? Uh, nee, nog niet. Want hij moest nog uh, binnenkomen bij heel veel mensen. Oh. Uh, dus als het goed is, is hij... Uh, nou ja, is hij gisteren zeg maar voor het eerst bij mensen door de brievenbus gevallen. <lacht> dus uh, nog helemaal niks. Nog helemaal niks aan reacties of wat mensen ervan vinden of wat dan ook. Dat, uh, dat moet nog komen. <lacht> <lacht> ik, ik, ik voel al een beetje de spanning bij jou. Uh, <lacht> oh zeker. <lacht> die is er zeker. <lacht> um, ja, die, um, die reeks die, mm -hmm. uh, uh, die, die komt, uh, gaat dat over andere... Uh, mensen of gaat dat door met Eiden uh, en Dessen? Uh, het gaat door met Eiden en Dessen, maar het gaat ook over andere mensen, want we hebben namelijk nog veel meer broers en zussen. Uh, ze zijn in totaal met z'n zevenen uh, en ieder boek uh, introduceert dan uh, twee nieuwe en dan het laatste boek maar één natuurlijk. Mm -hmm. <laughs> en dan, uh, ja, dan krijgen we steeds meer broers en zussen in het verhaal eigenlijk, maar Besten en Eden blijven er natuurlijk wel in. Die blijven een beetje de, de, de hoofdfiguren um, ja. van het hele verhaal. Ja. Uh, je zegt dat je je tweede en derde boek al, al uit hebt, hè? Of, of geschreven hebt. Ja, klopt. Um, wat, wat is de tussenpoze die je neemt om het uit te brengen? Uh, weet ik niet. Ik denk misschien sowieso wel uh, een half jaar... Um, ik moet natuurlijk ook wel even de tijd vinden om het ook weer te vertalen. En ik denk eerst even focus op deze. Dat die een beetje gaat lopen. En dat ik daarna misschien, ja, misschien wel met een jaar of met een half jaar dan die andere daaruit knal. <laughs> dat ik een beetje zo... Uh... <laughs> ja, ja je, om, omdat het een reeks is, uh, zou je ja. kunnen verwachten dat er een, dezelfde tussenpost tussen zit uh, bij het uitgeven daarvan. Maar ja, als je die tweede... Um, Uitgaat geven, kan je altijd die derde, vierde in dezelfde tussenpozen doen. Ja, precies. Ja. En wat doet uh, uh, Alicia Paap eigenlijk in het normale leven? Oh, van alles. <laughs> <laughs> ik, uh, ik studeer uh, momenteel. Uh, ik doe een pre-master pedagogiek, dus uh, dat ja, is niet niks. <laughs> nee. <laughs> en daarnaast uh, werk ik part-time uh, in de horeca als. Uh, ja, als bediende. En um, ja, ik heb, heb ontzettend veel hobby's ook. <lacht> ik, uh, ik zing heel graag en ik speel graag gitaar. En uh, ja, ik doe echt, echt van alles. <lacht> ja, als, ik, als ik je zo hoor, dan blijft er weinig tijd voor de dagdromen over. Oh, zeker. Nou ja, dat, dat, dat doe ik tussendoor hoor. Als ik aan het wandelen ben of zo, nou, dan, uh, <lacht> dan komt dat wel. <lacht> okay. hey, um, we gaan uh, kijken hoe dat loopt met je boek. Tegen de tijd mm -hmm. dat het tweede boek uitgegeven wordt. Dan uh, zouden we graag nog een keer met je willen praten. En dan ja, ook over de, over de reacties. Uh, wat je van het eerste boek hebt gehad. Ja. En of je dat misschien nog verwerkt. In je, in je tweede en derde serie. Ja. Goed. Alicia, ontzettend bedankt voor het gesprek. Ik wens je heel ja, veel je plezier. Met, uh, met het vertalen van je boeken nog. En het schrijven <laughs> van het laatste wel. boek. Dat gaat nog goed komen. Oké. Okay, dank, dankjewel en prettig weekend. Ja. Hetzelfde. Dag.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 Realize that every beat of my bad heart, a sudden joy, a tender kiss, I know I'm gonna die this, and that's because I could. Drive Mooi stuk muziek, al, ja, maar wie was het? Het uh, staat een bij. <laughs> ja, er ligt niet zelf op papier op het ogenblik. Nee, het was uh, Impossible en de live uh, orkestrale versie van Nothing But Three. Zeker aan te raden, die artiest overigens. Ja, dat ja, was een mooi stukje. Inmiddels uh, zit de studio vol met de klassiek concertbestuur. Uh, Frans Visser, die zit tegenover mij, is de penningmeester. Piet Heijn van Mechelen, de voorzitter. En Marieke Verhulsdonk, die is de secretaris. Nou, dat is een... Uh, een uh, Juist. Helemaal vol. Um, wij willen graag weten wie jullie zijn. Voorzitter Piet Hein. Nou ja, ik, uh, ik, ik speelde al lang, ik speel heel lang muziek, moet ik zeggen, dat is één. Maar ik speelde ook bij het Heemstede Philharmonisch en bij het, uh, het Symfonieorkest Haarlem. En wij treden hier met ongelooflijk veel plezier op. Uh, ja, je kan er met 50 man orkest nauwelijks daar, daar zitten, zou ik maar zeggen. Maar dat is wel verbeterd nu die banken weg zijn en we gewoon gezellige zitjes hebben. Zitten de mensen ook beter? Ja, en dit is gewoon, mensen zijn enthousiast. Dus toen ik hoorde dat Toos en uh, Peter, Peter het gehad hadden een beetje na 21 jaar. Het is wel een heel mooi initiatief uh, om dat vast te houden. Mm -hmm. Dat is opgebouwd Dus ik heb het met plezier aangezegd. Ja, Oké. Okay. Ja. En hoe komt de penningmeester er binnen bij Classic Consult? Uh, nou, ik woon nog niet zo lang in Zandvoort. Ik woon nu uh, twee jaar bijna hier. En uh, ik ben met pensioen. En ik denk wel ook wel eens wat nuttigs doen. <coughs> dat is punt één. En uh, ik was al gewend om naar kleinschalige concerten te gaan... in de omgeving van Amsterdam, waar ik eerst woonde. En dat vond ik eigenlijk heel leuk. Want ik kwam al jaren in het concertgebouw... maar niet in die kerkjes en, uh, en kleine zaaltjes. En, uh, ik denk van, nou, als er nou zoiets niet is in Zandvoort... dan ga ik het misschien oprichten. En dan blijkt er ineens toch al iets te zijn... En, en die mensen hadden ook weer een nieuw bestuur nodig, dus zo ben ik uh, erbij gekomen. Oké, okay. nou dan gaan we naar de secretaris, Marike. Ja, ja. Ik woon sinds, wij wonen sinds vier jaar in Zandvoort en ik zag uh, twee jaar geleden een advertentie van Classic Concert dat ze uh, na 21 jaar een nieuw bestuur zochten. En toen uh, ben ik een keer gaan luisteren en uh, ja, ik vond het geweldig... En uh, het bestuur, het klopt gewoon. Het is, je stapt, we stappen met z'n allen in een rijdende trein in. En uh, die rijdende trein die willen we behouden en voortzetten. En uh, ja, met veel enthousiasme uh, gaan we dat continueren de komende jaren. De, uh, voorzitter, de, uh, het vorige bestuur was altijd uh, um, heel streng en strikt... in, in de kwaliteit die zij binnenhaalden... Als er Peter hier nou zat of toos, dan hoorde je gewoon van... we hebben dit eerst gehoord en dat moet zo goed zijn. Uh, dat niveau, hoe, hoe, hoe hou je dat vast? Nou, dat is dus eigenlijk wel grappig. Want ik vroeg me dus inderdaad af van hoe is het aanbod... en moeten we heel veel geld betalen om al die groepen aan ons te binden. Maar er blijken dus ontzettend veel initiatieven te zijn uh, van mensen. Dus we hebben... Ja, te kiezen is wat overdreven, maar we kunnen het gewoon... Het is niet dat we, we moeten... moeten ...harken om iets bij elkaar te krijgen... ...of overbetalen. Mensen vinden het gewoon... ...heerlijk om te spelen. Als ze er een keer... ...geweest zijn, dan vinden ze de ambiance mooi. En wat wij... ...zelf heel hoog hebben staan is... ...en dat zetten we ook voort van hun... ...maar dat is bijvoorbeeld voor het concert van morgen ook... ...het hoeft niet altijd... ...moeilijke muziek te zijn. We hebben dus... ...klassieke muziek. Bij het programma van morgen... ...bijvoorbeeld zijn er mensen die zijn... cum laude aan het conservatorium afgestudeerd... ...maar spelen wel filmmuziek. Het gaat over kwaliteit. En dat... Eigenlijk wat we willen. En tien kerkpleinconcerten per, per, per jaar is natuurlijk gewoon goed vol te houden. Dan in de zomer niet. En dan met zo'n grote productie aan het eind. En, ja, en dat betaalbaar, vinden we ook belangrijk. Dus toegankelijk op verschillende manieren. ik hoorde van, uh, um, van veel uh, mensen die speelden... dat ze heel graag terugkomen in de kerk. Ja. Ja. Ligt dat aan de ambiance? Uh, ligt dat aan, aan, aan de groep? Het is een prettige kerk. Het is niet wat je in veel kerken hebt, waar je koud bent... en dat je op die rare rieten mat of die houten banken zit. Dat is al, al een, dat is verbeterd sinds we sinds ik denk twee jaar geleden de stoelen Stoel. van Krasnapolsky hadden. Er zijn echte partystoelen, daar kan je goed op zitten, dat is heerlijk. En wat we tegenwoordig doen, is als we een kleinere productie hebben... laten we zeggen een trio of een kwartet... dan maken we cabaretopstelling. En dat maakt het ook heel gezellig. Dan zitten we met z'n allen zo'n beetje rond de piano, zou je kunnen zeggen... En minder stijf en aardig, dus dat vinden, vindt het publiek prettig. Maar dat vinden de optredenden ook lekker. Want die, die zitten vlak bij het publiek en die spreken ze ook tussendoor. Ze, gaan, ze kunnen wel de sacristie in. Nou ja. ze, ze verdwijnen niet. Ja, dat is wel um, ik zie dat ook bij Jess in de Krocht, Daar zit men ook om het, uh, om het, uh, uh, het spel heen, zou ik maar zeggen. En dat vindt men toch wel prettig. Dus die, die opstelling, dat, dat heeft wel wat. En het, ligt, het hangt natuurlijk vanaf van wie, wie er optreedt. Uh, een, een van mijn dingen is altijd geweest het buitenoptreden. En dat is de Carmina Burata geweest. Uh, dat was het dat, begin, hè? Ja, dat Frank, dat was het begin. Maar ook wel het, het, het, het, het, voor veel mensen het topstuk wat er ooit gespeeld is. Uh, zelfs ja. de brandweer deed mee om de lampen vast te hangen. Zit zoiets nog in het vat? We hebben, we hebben sappige verhalen gehoord van Peter over hoe dat allemaal gegaan is. En hoe, uh, hoe, hoe moeilijk het ook was af en toe. En allemaal toch gelukt. En dat was de start van Classic Concerts, uiteindelijk. Uh, wij hebben voor dit jaar in de grote productie toch ook geen kleintje. De Maastricht de Star. En die zijn hier ook al één of twee keer geweest. En met veel succes. Dus die hebben we met veel plezier teruggevraagd. Maar dat zijn ook liefhebbers van Zandvoort, hè? ja, klopt. Die, uh, ja. Uh, die vinden het ongeveer een dagje uit om uh, helemaal uit Limburg hier naartoe te komen. En, dan, uh, die ja. en, en wij dingen. regelen dat ook. Ze krijgen eten en drinken. Er wordt, het is een grote groep. Dus met, uh, ja, dat moeten we allemaal gaan regelen. En dat is ook wel leuk om er allemaal bij te doen. Ja, dat hoort er natuurlijk allemaal bij. <lacht> ja. Gaat de secretaris daar een hele grote rol in spelen? Kijk dan. <lacht> Enorm. Enorm. <lacht> Alles een rol spelen. Uh, Het leuke is dat we, de programmering voor dit jaar stond al vast. Dat hebben Peter en Toos nog uh, helemaal geregeld aan het eind van het jaar. En het mooie is, de mails die we binnenkrijgen... de, de mensen die zich uh, aanbieden... Uh, het is van hoog niveau. Uh, ik heb zeker al zes, zeven uh, uh, artiesten of, of he, orkesten... Die, die we zo in kunnen plannen voor volgend jaar... wat allemaal aansluit met wat we in het verleden hebben gedaan. Uh, en we hebben dus namen gemaakt. Want we hoeven niet meer te zoeken of te... te, te Recruteren. Mm -hmm. Het komt ons allemaal aanwaaien. Het is alleen een kwestie van de goede keuze maken... voor mensen die met passie... en daar zoeken we naar met passie iets neer kunnen zetten. Hoe, hoe uh, maak je die keuze dan? We je, moeten, gaat, je gaat luisteren? Precies, uh, ja. we gaan allemaal eerst luisteren. Of stu, ze sturen tegenwoordig YouTube-fragmenten uh, uh, mm -hmm. uh, door. Uh, we moeten een gevarieerd programma hebben. Dat, het niet, dat ieder wat wil. De ene keer iets zwaarder dan de andere keer... He? Heb jij nog wat toe te voegen, uh, Pieter? Nee, nee, maar bijvoorbeeld, het is natuurlijk, als, je die, als je de twee nu ziet, die we nu net hebben, gewoon mm -hmm. na elkaar. Dat was de Harlem Voices, dus was, ja was bloedserieus. Prachtig mooi, mm -hmm. voor wie er van houdt. Echt maar uh, topkwaliteit, dat wij zeiden. nou ik Toen uh, naar het zegt, echt NPO 4, 4, 4 dit wel hoor. En, dit, uh, gaat, en ik denk dat het nu gewoon weer veel soepeler is. En zo proberen we het ook aan te kondigen dat mensen van tevoren weten... Dat is ook, het is toegankelijk, ik ga hier gezellig heen. Of ik ga hier nou eens echt luisteren. Serieus, uh, naar luisteren. Ja, het is ook een beetje de, uh, de, de, de winst geweest... of de, de, de truc van uh, Toos en Peter... om die variatie erin te houden. Mm. Hè? Uh, zware muziek, lichte muziek, filmmuziek. Uh, ja. En dat zijn dingen die, uh, die wel belangrijk zijn, denk ik, voor een totaal klassiek concert. Ja, echt loodzwaar klassiek gaan wij niet doen. Dus moderne componisten van 1950 waarbij, ik heb ze zelf wel eens gespeeld, je met de achterkant van de strijkstok uh, op de snaren slaat. En dat iedereen dat, wat mijn vader noemde het altijd meer moeilijk dan mooi, dat, uh, dat gaan wij niet dat doen. Dat gaan we niet doen. Dus toch gewoon een, ja, uh... Die snare is gezet. Penningmeester, gaan we er financieel nog goed voor? Uh, ja. Zeker, ja. ja. We hebben natuurlijk een mooie subsidie altijd van de, de gemeente Zandvoort elk jaar. Dus dat daar, het is ook wel nodig, want we vragen maar 5 euro voor een concert. Nou ja, dat, dat dekt natuurlijk niet de kosten. Mm -hmm. Dat kan ook niet, maar dat is ook niet nodig. Want we willen het zo laagdrempelig uh, mogelijk houden. Oké. Okay. Uh, uh, nou, dat gaat op zich prima. Dat, uh, dat, dat Ik wil het nog op. even over morgen hebben. Het Tuschinski-trio, drie dames... En uh, u zegt zelf al, uh, dit is van uh, hoog niveau. Uh, Lisette Emmink, Josje Goudswaard en Camilla de Kooi. Ik zie dat ze al bij een heel boel andere uh, bekende optredens ook al zijn geweest. Wat is het, als ze bij elkaar komen, het speciale eraan? Uh, nou, hebben, wij kenden ze eerder. Wij kenden ze eerder. en uh, het, Dat het filmmuziek is, is, is een ding. En maar dat, dat het grappige aan filmmuziek is dat het soms... Zijn het bestaande klassieke melodieën die ineens onder de film gezet zijn, denkt iedereen. Oh, is dat die en die componist nooit gedacht? Hè? Want dan is het gewoon filmische muziek geworden, maar hij bestond al. Maar andere muziek is, uh, is gewoon uh, bij een film gecomponeerd. Maar het zijn bijna altijd melodieën van je denkt, ha, het heeft iets, laat ik zeggen, heerlijks of gevoel daarbij, ja. Ja, je ziet ook uh, uh, de thema's, de Miserable, Cinderella, Kotvader, Lorten-Wrink zijn allemaal wel, uh, wel kopstukken. Ja. En die, uh, die, die worden dan gespeeld. Um, ik zie op vijfjarige leeftijd begon iemand te spelen met, uh, met piano, uh, Josje Gosse. Dus toen zij 17 was, werd zij toegelaten op het conservatorium. Dat moet er wel een kopstuk zijn. Ja. ja, we zijn echt heel blij. Ja, Net. natuurlijk is dat een uh, uitstekende pianiste. En dat geldt eigenlijk voor alle muzici die we krijgen. <coughs> en wat ik ook wel leuk vind om te noemen... Camilla, die, is, die speelt niet alleen klassiek, maar ook popmuziek. Heeft met de Analog samengewerkt, met Kijkman Orchestra. Dus een heleboel bekende, ook in Nederland bekende groepen. Nou, als je met Kensington en Chef ja, Special speelt, dan... Ja, precies. Dan met Will Temptation. Wat ook weer een beetje de metal kant is zelfs van de popmuziek. Dus is wel heel uh, breed. Ja, ik ben zelf ook liefhebber van popmuziek. Ik, ik zie de tegenstelling niet van klassiek, pop, jazz. Ik hou van passie, van mensen die enthousiast muziek maken. En blijkbaar is zij ook zo iemand. Nou, het is uh, ruim, uh, als je het allemaal leest, wie ze ja, allemaal doet. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze speelt. <laughs> nou, ik denk dat wij uh, allemaal wel benieuwd zijn naar morgen. Uh, komen met z'n allen, toch? Ja. Komen met z'n allen. <laughs> ja. Hoe laat, gaat de kerk open? Kwart over twee. Kwart over twee gaat de kerk open. Ja, een Vijf euro. concert. Vijf euro. Ja. Ja. En dan het concert. Ik wens u allen heel veel plezier. Prettig Dankjewel. om kennis te maken met het bestuur. En we spreken nog af over de doorgang van het volgende concert. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Ja. Dank u wel. Ja. Ja. Ik zie dat ik gelijk nog een aantal dingen moet doen. Ik moet uh, in ieder geval Jan Markoop bedanken voor. Uh... Nee, ik dat de agenda eraan komt. Ah, ik moet zeggen dat de agenda eraan komt. Dat was het. Iris van Voren gaat de agenda voorlezen. Dank u wel. Goedemorgen, Zandvoort. Op zaterdag 16 april 2022. Wat is er de komende tijd te doen in Zandvoort? Voor u nu de Zandvoortse agenda: Theater in de Krocht. Op vrijdag 22 en zaterdag 23 april de voorstelling De Gelukkige Winnaar. Een blijspel gespeeld door lokale toneelvereniging Wim Hildring. Kaarten kosten 10 euro en kunt u reserveren op wimhildring.nl. En de laatste activiteit in de serie om uw digitale vaardigheden te vergroten bij Pluspunt is op dinsdag 26 april van 10 tot 12. Het is een Google Drive workshop. Deelname aan deze workshop kost 10 euro. En u leert dan hoe u naast foto's ook andere bestanden opslaat in de cloud van Google. En u kunt u voor deze workshop wederom opgeven bij pluspuntzandvoort.nl. En dan zijn er de komende tijd drie mooie wandelingen van IVN. Te beginnen op zondag 24 april. Een fietsexcursie met het thema... Het landschap als geschiedenisboek. Een afwisselende fietsroute door een stuk van Spaar dat van historische betekenis is. U gaat zien hoe een landschap in de loop der eeuwen kan veranderen. Doe goede schoenen aan en als u die heeft, neem de verrekijker mee... Vertrek is op zondag 24 april om 1 uur... vanaf het standbeeld van Hansje Brinkers... op de Spaarndammerdijk in Sparendam. Er kunnen maar 18 deelnemers mee. U moet zich wel even opgeven. En dat kan bij Jannie Ijverts... op nummer 023-537-0258. Ik herhaal 023-537-0258... Of mailen naar jeierverts@live.nl. Ik herhaal jeierverts@live.nl. Daarna is er op Koningsdag 27 april een mooie wandeling in de Amsterdamse waterleidingduinen. U gaat dan luisteren en u gaat de Big Five leren herkennen. Aan het eind van de ochtend herkent u voortaan de zang van nachtegaal, Boompieper, chichalv. Grasmus en Fitis. Is er een mooiere manier om Koningsdag te beginnen? Want de wandeling start al om half zeven... bij de ingang van de waterluidingduinen aan de Zandvoortselaan. Bij restaurant June. Neem uw verrekijker en proviant mee en doe lekkere warme kleding aan. Aanmelding voor deze wandeling is verplicht... En kan door te mailen naar bernavanbaarsen.gmail.com. Ik herhaal dit nog even: bernavanbaarsen.gmail.com. U kunt Berna ook bellen voor meer informatie op 06 24 62 4622. Ik herhaal: 06 24 62 4622. En de wandeling start dus om half zeven ochtends al bij de ingang van de waterleidingduinen. En dan als laatste op donderdag 28 april de wandeling Duinvliet, het duinlandschap van Haarlem. Wandelen door het open duingebied aan de grens van Haarlem tussen stad en duin. Dit gebied is het best bewaarde landschap van strandvlaktes en zandwallen binnen de gemeentegrenzen van Haarlem. Dit is een avondexcursie en hij start om 7 uur avonds bij Café Het Wapen van Kennemerland, Ramplaan 125 in Haarlem. Als u meer informatie wilt over de wandeling, belt u 023 54 Ik herhaal 023 54 en als u zich voor deze wandeling wilt aanmelden... dan kan dat uitsluitend via www.np-zuidkennemerland.nl www Tot zover de Zandvoortse agenda. En ik wens u een heel fijn paasweekend. Pieris, voor een ontzettend bedankt voor de agenda... die je weer overal vandaan hebt geplukt. Um, jammer. Ik heb begrepen dat er een Facebookpagina voor GMZ komt. Ja, zeker. Ja, dat is toch wel leuk om een beetje te verzamelen... wat dit programma nou doet voor de zender op zaterdagochtend. Uh, natuurlijk altijd veel gasten, zes maar liefst. Uh, die die moeten natuurlijk ook aangekondigd worden. Wordt altijd gedaan op onze algemene pagina. Maar ook als die hier daadwerkelijk zijn in de studio... hou je tijdens de uitzending bij uh, met foto's of een klein tekstje erbij. En dat, uh, wanneer je ook gesprek kan terugluisteren, kun je daar allemaal vinden... Dus Goedemorgen Zandvoort. En dan vind je het op Facebook. Nou, we zijn op diverse uh, sites ook te bekijken. In bijvoorbeeld ja. ZFM Live. Kijk je naar uh, de uitzending. En luister je ook naar de luistering. Op uh, de website van CFM. Daar staat ook van alles. En daar kan je ook de interviews terugluisteren. Ik denk over een dag ja, of twee. Um, ga er eens rustig naar kijken. En dan wordt u nog steeds wijzer van ZFM. Dit was uh, Goedemorgen Zandvoort. Van 16 april. Jelme Koper, bedankt voor de techniek en de muziek. Ja. De redactie uh, G. Rutte, ontzettend bedankt. Iris Forens, bedankt voor de uh, agenda. Ik wens jullie allemaal een prettige paasweekend. Mijn naam is Ben Zonneveld en tot volgende week. staring at the sky. I never felt the time was moving on. I thought it would stay the same for all my life. Playing games under Christmas lights. When the world was warm and bright. But that time just seemed to fly. In the blinking of an eye. When I was at school, smoking grass, laughing and getting high, I never cared about nothing at all. I thought it would stay the same for all my life, kissing girls on the summer nights when the world was big and bright. But that time just passed me by in the blinking of an eye. 17. Tried to get into the music scene You wore me down like an old machine I learned how to work and forgot how to treat her white eyes wouldn't have traded for anyone i thought it would stay the same for all my life. grass singing songs for passes by foot loose and fancy free i thought it would stay the same for all my life oh and practice taught me how to preach i touched the world so out of reach and that time it lived and died in the blinking of an eye It changed to 29. My boat came in and the stars aligned. I watched a simple song of mine. Travel the world in the blink of an eye.